Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. België laat een groot deel van de coronaregels los. Kroegen en restaurants mogen weer zelf bepalen tot hoe laat ze open blijven. En gasten hoeven ook geen afstand meer te houden. Werk op, werk op kantoor mag ook weer. En ook op scholen mogen alle leerlingen weer samen in de les zitten. Dat heeft dit meisje best gemist. Ik kijk er naar uit om meer mensen te zien. Echt effectief de gezichten te zien. Mondkapjes op openbare plekken, zoals winkels, blijven wel verplicht. Alleen Brussel doet niet mee aan de versoepelingen, omdat daar nog niet genoeg mensen twee coronaprikken hebben gehad. Het kan in het openbaar vervoer in Italië vandaag wel eens een flinke chaos gaan worden. De coronaregels in dat land worden strenger. Reis je over een langere afstand met een bus of trein, dan moet je kunnen laten zien dat je bent gevaccineerd, getest of genezen. Er zijn veel Italianen boos over. Ze voeren vandaag actie, vertelt onze correspondent. En hun bedoeling is om het treinverkeer te verstoren. Zij zeggen als wij zonder vaccin geen trein mogen nemen, dan mag niemand vertrekken. Dus al die stations die worden vandaag extra bewaakt. Of het echt uit de hand loopt, dat is moeilijk te zeggen, maar de boel staat in elk geval wel echt op scherp. Corrie, Herman en Tieneke komen eraan. Het is vandaag 1 september en dus komt de herfst in zicht. Het KNMI heeft een lijstje gemaakt met namen voor stormen die er dit seizoen misschien gaan komen. En de namen zijn niet zomaar gekozen. Corrie van Dijk was bijvoorbeeld de eerste vrouwelijke meteoroloog bij het KNMI. En Herman was weerman tijdens de watersnoodramp in de jaren 50. In grote steden zie je steeds meer elektrische deelscooters. In Rotterdam zijn er pas weer honderd bijgekomen. In totaal rijden er daar nu 3.000 rond. Tot ergernis van sommige inwoners, want volgens deze man belanden ze vaak in een plantsoen. Ja, eigenlijk absurd, hè? Dit uh, prachtige parkje of oeverbos, daar moet je toch wel enige behendigheid hebben om dat uh, scootertje daar uh, waarschijnlijk over die boomstam te uh, hebben gekregen en zomaar weer achter te laten, neer te plempen en. Uh, Paraplu? Veel jongeren vinden de deelscooter een uitkomst... omdat het makkelijk werkt en ze niet meer in de metro hoeven. Het weer, hier en daar nog motregen. Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door maximaal 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A7, de afsluitdijk, staat file richting Noord-Holland... tussen Bresanddijk en Den Hoever, 2 kilometer... met ongeveer een kwartier extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie.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 Veel luisterplezier. It can crawl deep inside Vandaag, woensdag 1 september, staat mijn uitzending in het teken van natuurlijk het zwartakel van de weekend. De Formule 1 van de Nederlandse Grand Prix in Zandvoort. Met onder andere het programma voor de aankomend weekend en achtergrondinformatie over dit spektakel. En een biografie van onze Max Verstappen. Afwisselend met natuurlijk lekkere muziek en veel luisterpleer. Ik ben begonnen met Cher, If I Call Turn Back Time. En ik ga door met Bonnie Tyler, Hold Down For A Hero. FM Race Radio, Pit Report. Max Verstappen is officieel de winnaar van de Belgische Grand Prix op zondag 29 augustus. Nadat hij er geen enkele ronde voor te razen. De race werd uren uitgesteld vanwege de hevige regenval. Ruim drie uur en een kwartier wachten kregen de fans die nog aanwezig waren een aantal keren een optocht achter de safety car gezien omdat de weersituatie niet verbeterde, werd de race weer stilgelegd en later afgesteld. Max Verstappen heeft weinig woorden na afloop. Het is een overwinning, maar dit is niet hoe je echt wil winnen. De grootste winnaars zijn de fans die in de regen staan. Verstappen zegt wel uit te kijken naar de krampie zand Zandvoort. We moeten ons best blijven doen om sneller te worden... Ik heb vertrouwen dat wij een goede auto zullen hebben en het beste eruit kunnen halen. De, reer, de drie ronden durende race werd nooit een echte race. Toch krijgt de top 10 de helft van het aantal punten dat bij een volwaardige Grand Prix wordt toegekend. Hopelijk is het weer, aanstaande weekend, ons beter gezind. En ik ga door met Ed Sheeran en Justin Bieber. I don't care.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 loved by somebody, I can deal with the bad nights, when I'm with my baby, yeah, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. we at a party, we don't wanna be at, turn to talk but we can't hear our sad, I was speechless, I'd rather kiss a mic right back, but all these people all around, I'm crippled with anxiety, but I'm told it's where we're supposed to be, you know what? crazy cause I really don't mind and you make it better like that Don't think we fit in at this party Everyone's got so much to say, oh yeah, yeah. When we walked in I said I'm sorry mm -hmm. But now I think that we should stay Cause I don't care Be I am somebody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 Eerst in 36 jaar wordt er weer een Formule 1-race in Nederland gereden. Wat moet je hierover weten? Wat gebeurt er en wanneer? De grote race waar het allemaal om draait is zondag 5 september om 3 uur middags. Voor die tijd mogen de rijders drie keer vrij trainen. Dat doen ze op de dagen ervoor, op vrijdag van half 12 tot 3 en op zaterdag om 12 uur. Zaterdagmiddag om drie uur is de kwalificatie. De uitslag daarvan bepaalt of een coureur tijdens de race voor zondag vooraan of juist meer naar achteren staat. Rick Ashley met Together Forever. En we gaan door met Level 42 Lessons in Love. Op wie moet je het aankomende weekend vooral letten? En dat is natuurlijk Mak Verstappen, uiteraard. De race van zondag draait vooral om de strijd tussen hem en Lewis Hamilton uit Engeland. Hamilton is zeven keer wereldkampioen en hij staat momenteel bovenaan in de Formule 1-klassement. Verstappen staat op plek nummer 2. Wij gaan door met de Pointer Sisters. I'm so excited.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 Is iedereen blij met de race? Nee, niet echt. Het terrein ligt naast een groot natuurgebied. Daar leven beschermde vogels en andere dieren. Milieuclubs maken zich zorgen over de schade die het evenement brengt aan de natuur. Ook zorgen al die razende auto's voor veel uitlaatgassen. Meer dan waar vooraf rekening mee werd gehouden, zegt de Milieuclub. Deze hebben het ook aangekaart bij de rechter. No one knows just what to say. It's so like we're in uncharted territory No one knows the problem Kensington. En we gaan door met Ilse de Lange Homesik down into a million pieces walk in our hometown, those empty places streets that we used to play before we both moved away one day back then the whole. Was wide and open. We had the wildest dreams that kept us hoping. No matter what you choose, there's always something you lose someday. The further and further you go, the stronger. and you Het publiek bij de race en de trainingen zijn. Ja, maar wel een stuk minder dan voor corona de bedoeling was. Er waren 105.000 kaarten per dag verkocht. De regering heeft besloten dat er zo'n 70.000 mensen per dag welkom zijn. Zij moeten allemaal getest zijn, een coronaprik hebben of het afgelopen half jaar genezen zijn van corona. Iedereen krijgt een vaste plaats op de tribune. Daar moeten ze tijdens de race blijven zitten. Er zijn geen kaartjes meer te koop. Place on earth, I know I can travel. All